Niet echt van zijn borst af, kon hem niet meenemen. En Van der Laan zat er dan tussen. Bal alweer achterin bij FC Twente, bij Bieland. Bjelland gaat een beetje lopen met de bal. De bal dan in de voeten was de bedoeling, maar het gebeurt allemaal niet. Elma Krini zit er tussen, gevecht om de bal. Elma Krini op de grond, die komt als overwinnaar tevoorschijn. Van Boekel heeft gefloten. Precies op de middellijn een overtreding. vrije schop voor Kambuur. Heel snel genomen door Manu, afgespeeld naar Rietsmaier. Het is nu een hoogtempo overtreding, denk ik, van uh, Kutieres op Rietsmaier. Vrije schop voor Kambuur, dat gaat gebeuren in de middencirkel. Heel snel genomen, afgespeeld door naar Helemaal naar de linkerkant, naar uh, Bijker. En ik zie dan uh, voorin bij uh, Kambuur onder andere Manu, O'Betje, Mulder, Slechte voorzet, slechte bal in handen van, uh, van Marsman. En zo weet Kambuur in deze wedstrijd toch heel weinig kansen te creëren... Hè? Ze zijn gelukkig op voorsprong gekomen, want toen hadden ze nog geen uitgespeelde mogelijkheid gehad door die strafschop van Leeuwin. Maar uh, voorlopig heeft Twente nog voornamelijk initiatief een beetje te hoog trappen. Te hoog trappen van El uh, Macrini, maar van Boekengebaard uh, gewoon uh, doorspelen. Want Twente blijft in uh, bouwbezit en nu wordt er een andere overtreding begaan op Burven en krijgt Twente wel de vrije schop mee. Halverwege de helft van Kambuur. Het is natuurlijk gezien die stand 2-1 in het voordeel van de FC Twente nog wel spannend. De spanning zit nog steeds in de wedstrijd. En FC Twente zal als kampioenskandidaat deze wedstrijd toch winnend moeten afsluiten. We hebben gespeeld, 74 minuten, 2-1 voor de FC Twente. Vorige week deed NEC het uitstekend in Arnhem... maar vandaag lijkt het nergens op, Frank. Nee, dat is heel kort samengevat waar we naar zitten te kijken. Het lijkt absoluut helemaal nergens op. Ali Reza Jahanbaks was geblesseerd de afgelopen periode. staat nu, mag nog een, nou ja, een minuutje of twintig meedoen in deze wedstrijd. Dat vind ik wel een speler die bij zo'n wedstrijd hoort. Niet omdat hij zo slecht is, maar omdat het een aardsrommelaar is... Van je welste. En die zou misschien nog wel raad weten met dit soort momentjes. Van die meest onverwachte dingen die hem kunnen overkomen. Zo'n bal waar, waarvan, waar niemand in gelooft. Waar hij dan ineens tussen duikt. Hij gaat nu links de hoek in de Iraniër om te kijken of hij nog een medespeler kan vinden. Uh, Lajwa Kabessi staat daar. Die staat daar zo lang te treuzelen tot hij de bal bijna kwijt is. De bal naar voren gejaagd door Goerd Eagles daar opgevangen. Achterin bij uh, NEC. Opnieuw uh, Alireza Jahanbaks. Die krijgt in ieder geval nog een bal proberen tussen te palen. En zo is hij in ieder geval een welkome gast voor de Nijmegenaren. Want termate moet zo in ieder geval zijn broekje vies maken en naar de hoek gaan. En uh, het hoeft uiteindelijk niet eens zozeer, want die bal gaat twee meter naast. Maar Ali Reza, Jahan Baks probeert het dan toch uh, tenminste om nog iets van deze wedstrijd uh, te maken. Met nog een kwartier te spelen termate met de doeltrap 1-1. De stand, het luchtduel verloren door Valkenburg tegen Conboy. Ook een speler die in ieder geval dankzij zijn inzet nog een klein beetje boven de meute uitsteekt Maar daar gaat Go Eagles weer met een overmacht op het middenveld. En dus over de linkerkant nu even met Houtkoop die gaat schieten. Die mikt te hoog, Jonssen hoeft niet in te grijpen. Kan de doeltrap gaan nemen. En NEC overigens uitgewisseld nu. Ja, Baks in het veld staat. En op het middenveld behoorlijk aanvallend speelt inmiddels. Met voor, conboy en uh, reks die allemaal geneigd zijn om aanvallend te denken. En dat zie je ook terug in de wedstrijd. Want het overmacht, de overmacht op het middenveld is voor Het Eagles. Alleen buiten ze dat tot nu toe nog niet uit. Een kwartier nog in de Goffert. Het is 1-1. De laatste meters in Hogerheide. Wie wordt de wereldkampioen en kan last van der Haar nog naar het podium? Gio. We weten het binnen twee minuten. Wat dan zijn ze gefinished. En het lijkt erop dat Dennis Stubar heeft toegeslagen foutjes van Sven Nijs. Tijdens een van die beklimmingen. Die modderige beklimmingen. Hij moet... Uit de pedalen. Hij moest gaan lopen en nu heeft hij toch een behoorlijke achterstand opgelopen op Stieber die vol doorgaat. De man die straks gewoon weer op de weg gaat rijden, die straks weer de voorjaarskoersen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk gaat rijden. En hij gaat hier misschien wel zorgen voor een hele grote stunt. Er waren mensen die het voorspelden, vooral als het parcours snel zou zijn. En het parcours is relatief snel, maar het is ook weer een parcours voor mannen met een grote motor. Niet zozeer voor Lars van der Haar, die met zijn 22 jaar nog iets te weinig ja, power in dat lijn heeft want die komt hier dan toch duidelijk tekort want hij rijdt op dit moment op de vijfde plek maar Stibar en Nijs ja die hebben er een geweldig duel van gemaakt en het lijkt erop dat Nijs het hoofd echt je ziet het ook letterlijk gebeuren het hoofd tussen de schouders naar beneden in de achtervolging op Stibar natuurlijk probeert hij dat gat nog wel dicht te krijgen maar ik denk dat hij ziet dat het zinloos is dat het niet meer gaat lukken en dat zou toch wel triest zijn voor Sven Nijs die hier had gehoopt zijn derde wereldtitel te pakken Stibar ook al twee wereldtitels bij de elite gepakt twee wereldtitels bij bij de beloften. Hij, wat dat betreft is zijn carrière wel een kopie van die van Nijs... ...maar zijn carrière heeft wel veel korter geduurd, die van Stiebar. Want Nijs was al een topveldrijder op het moment dat Richard Groenendaal... ...als laatste Nederlander voor van de Haar, de wereldbeker... ...het wereldbekerklassement, won tien jaar geleden alweer. Toen was van Nijs er gewoon bij, toen was hij al een topper in het veld. En Stiebar later gekomen, twee keer wereldkampioen geworden bij de beloften. Die gaat gewoon op weg naar die overwinning hier. Het publiek begint al op te Reclameborden te staan. Nijs komt de hoek om. En ziet dat het spel voorbij is. Ziet dat het verloren is. En Stiba juicht nu al. Zdenek Stiba, Een aantal jaren dus nadat hij voor het laatste die wereldtitel pakte. Hij pakte de wereldtitel in Tabo voor de eerste keer in 2010. in Zankt Wendel in Duitsland voor de tweede keer in 2011. Een jaar later. En nu in 2014 is hij opnieuw de wereldkampioen. De Tsjech. Die hier iedereen voor gek zet eigenlijk in het veld. Want hij is de beste veldrijder van dit jaar. Van dit wereldkampioenschap. En dan kun je zeggen hij heeft weinig veldritten gereden. Maar dat doet er allemaal niet toe. De man die wel heel veel ritten heeft gereden. Heel veel heeft getraind ook voor dit WK. Die gisteren nog een wedstrijd simuleerde tijdens een training in het bos. Hier vlakbij in Lichtaard. Dat was Sven Nijs. Ja, die heeft dan toch uh, de meerdere moeten herkennen in Stibar. En ik denk dat het op techniek is gegaan. Stibar profiteerde van een foutje van Nijs. En wordt hier wereldkampioen. Dan kijken we. Daar komt Kevin Pauwels. Ik kijkt nog even achterom. Uh, om te kijken van, uh, of er nog iemand aankomt. Of hij nog bedreigd wordt. Maar dat wordt hij niet. Hij pakt... De bronzen medaille. Goud dus voor Tsjechië met Stibar. Zilver voor België met Sven Nijs. En dan brons voor België met Kevin Powels. Klaas van Torrenhout wordt vierde. En daarachter aan het eind van de weg, daar komt Lars van der Haar. Lars van der Haar wordt vijfde. Henk Kok. Bengtson 3-1 voor de SC Twente. Hoekskop van Tajits en bij de eerste paal kop. de Bengtson de 3-1 binnen. En als je al een fout goed kunt maken, je kunt geen fouten goed maken trouwens. Maar het wordt heel vaak gezegd en heeft Bengtson zijn fout goed gemaakt. Omdat hij een eh, strafskop heeft weggegeven, die leefwind benutten. En zo staat er in de 78 e minuut 3-1 voor de SC Twente, Bengtson. Dit is Radio 1.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 Syrische Mensenrechtenorganisatie zegt dat onder de doden dertien kinderen zijn. Vanuit de legerhelikopters zouden vaten vol explosieven en spijkers zijn gegooid.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 In de eredivisie heeft Ajax niet geprofiteerd van het puntenverlies van Vitesse. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht. Daardoor blijft het verschil met Vitesse twee punten. Voor Ajax scoorde Deli Blind en Utrechtspeler Steve de Ridder maakte de gelijkmaker. Het weer veel zon, maar ook wat stapelwolken en het is ongeveer 8 graden. Morgen en dinsdag nog veel zon en droog. Woensdag gaat het dan regenen. Dit was het NOS Journaal.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 Kijk op neefit.nl slash easy. Radio Welkom terug, derde uur langs de lijn. Henk Kok zit bij Twente Cambuur... En het is 3-1 voor de R.C. Twente. En Twente gaat ongetwijfeld deze wedstrijd winnen. Het baat allemaal niet meer. Lodewijk is heeft wel hemmen, bakker en mulders binnen de lijnen gebracht. Maar af en toe wordt Cambuur toch in die tweede helft een beetje zoek gespeeld. En Egan was nog heel dicht bij een vierde doelpunt voor de FC Twente. En met het inbrengen van Egan, daar heeft er mede mee te maken, speelt Twente vele malen beter in die tweede helft dan in de eerste helft. R.C. Go Ahead. Wie gaat er winnen? Frank Wilaert? Nou, ik durf het niet te zeggen. Maar de kans is erg klein. Dat NEC. Het is vier minuten officiële speeltijd nog. Dan is Nijmegen uit zijn leider verlost. Hoewel ja, handbaks in de ploeg is gekomen. En hij meteen met afstand de beste is op het veld. Hemlijn probeerde daar de tweede lijn. Kansloze optie. Het is 1-1 in Nijmegen. En erbarmelijk slecht buitenspel nu op voor En die krijgt ook de vlag. Inderdaad, van de assistent-scheidsrechter. Het is een Tsjechische sportmiddag geworden. Want de Tsjechische tennissers wonnen in Tsjechië van de Nederlandse tennissers in de Davis Cup. En een Tsjech won in Nijmegen in Nederland dan weer de WK-veldrijder GioLippus. Ja, ongelooflijk. Dennis Stiebar die gewoon even naar het veld komt. Hoewel hij heeft, eh, nou vanaf december zo'n beetje... heeft hij wel eh, een hele hoop veldritten gereden. Om in elk geval een beetje vorm op te doen voor dit WK. Maar hij komt naar het WK eigenlijk als outsider. En hij klopt. Sven Nijs, de beste man van dit seizoen. Als je tenminste de regelmatigheid een beetje buiten beschouwing laat... maar de zware crossen mee gaat tellen... dan heeft Nijs toch wel de meeste indruk gemaakt eh, van dit seizoen. Maar Nijs wordt gewoon geklopt op waarde. Hij maakt foutjes, staat onder druk en dan eh, is het afgelopen... En dan gaat Stiba vol gas door de man waarvan ik toch verwacht had dat hij op het einde misschien wel zou moeten inleveren. Maar dat heeft hij niet gedaan. En hij wordt hier gewoon wereldkampioen. Nijsters dus op de tweede plek. Kevin Pauwels op de derde plek. Niet de gouden medaille voor de Belgen. Maar wel zilver en brons achter Klaas van Tornhout. De nummer vier. En dan Tom Meuse de nummer vijf. Ik dacht even dat Lars van der Haar als vijfde de bocht uitkwam. Op het moment dat we afsloten om naar Henk Kok te gaan. Maar Lars van der Haar lag toch wel degelijk achter Tom Meuse. Dus hij wordt uiteindelijk zesde. Geen herhaling van het succes van vorig jaar. Toen hij in Louisville bij zijn eerste WK bij de elite meteen de bocht. ...bronze medaille pakte van der Haar. Dus zesde eerste Nederlander daarachter... ...Peters More, Simonek en Bosmans. Bosmans is een Belg en die maken dan uiteindelijk de top tien vol. De andere Nederlanders, Corné van Kessel... ...gevallen in de eerste ronde, maar toch weer goed opgerukt... ...nog naar de twaalfde plaats. Hij wordt twaalfde, zestiende van Amerongen... ...negentiende van IJsendorren, 23ste Niels Bubben... ...en 26 e Thijs Al, het WK in Hogerheide. 60.000 man, wordt gezegd, lopen hier rond. En die lopen nu allemaal in de richting van de uitgang. Het zal dringen worden. En hoeveel daarvan zijn Belg? Denk een procentje of, nou wat zullen we zeggen, 70. Zullen ja. we het een beetje beperkt houden. We hoorden trouwens net ook alweer verhalen dat Stiebar in zijn laatste ronde met bier zou zijn bekogeld. En dat er boegeroepen zou zijn. Nou ja, dat hoort eigenlijk helemaal niet bij deze sport. Laten we hopen. En daar ga ik wel vanuit dat het allemaal heel sportief loopt als hij straks op het podium staat. Want aan de andere kant, Stiebar is toch eigenlijk ook wel een beetje een halve Vlaming. Hij woont daar. Hij rijdt voor een Belgische ploeg op de weg voor quick step. Ja, en hij spreekt gewoon sappig Vlaams. Dus ze sluiten hem wel in de armen. Stibar, ja. Wat maakt het nou uit, Gio? Ik bedoel, je zit onder de modder. Een beetje bier kan het er ook nog wel bij. Dat is waar. Hij ja. zal het ook helemaal niet erg vinden. Maar het staat zo onsportief. En zeker dat boer roepen, Joh, Hij wordt voorraad, wereldkampioen voorraad. en op wat voor manier dan ook. Zo dadelijk om half vijf is de laatste eredivisiewedstrijd van dit weekend. RKC Waalwijk tegen PSV. Met Andy Houtkamp, een opvallende afwezige. Ja, kost 60.000 euro. Want hij is er niet bij. Uh, inderdaad, Ruiz. Hij is geblesseerd aan het bovenbeen. Is er niet bij bij uh, PSV... En Luciano Narsing neemt zijn plaats in. Voor de rest uh, de vertrouwde elf zeg maar, van uh, Philip Cocu. Met in het doel Jeroen Zoet. Afgelopen twee seizoenen nog bij RKC onder de lat. En nu dus uh, in het doel bij PSV. En bij RKC grote problemen. Geen Lieder, geen rommedaal. geen Van Mosselveld, geen Den Hartog. En nog belangrijker twee basisspelers. Nadja en Braber ook allemaal geblesseerd. En dus uh, zien we Michael Lamey tegen zijn oude ploeg. Onder andere uh, starten. En Romeo Kastelen is terug in het team van Erwin. Koeman, ex-speler van PSV, ex-assistent ooit van uh, Guzidding. En nu dus de grote man bij RKC. Maar RKC staat, zoals het er nu voor staat bij NEC, laatste op de 18e plaats met 19 punten. En op de 7e plaats staat met 29 punten, 15 minder dan Ajax, PSV. Zo dadelijk om half vijf. RKC, PSV met Bas Nijhuis als scheidsrechter. En blijft het zo in Nijmegen? Frank? Uh, we zitten in de extra tijd. We krijgen drie minuten vanaf nu bij uh, NEC tegen Goethe Eagles. Het is 1-1. NEC jaagt op de overwinning. Het doet zijn uiterste best om in de buurt van Termate te komen. Het uh, lukte een paar keer bijna. Maar uh, dat uh, mocht eigenlijk de pret uiteindelijk niet drukken voor Goaite Eagles. Termate uit een hoekschop nog uh, lastig gevallen. Uh, via Conboy. Die bal dwarrelde een beetje naar de lijn. En Termate wist niet zo goed wat hij ermee moest. Hij had hem wel, maar uiteindelijk liet hij hem ook weer los. En was voor nog in de buurt om hem bijna in te tikken. Maar dat is een beetje de dag van NEC. Er lukt een heleboel bijna. Maar eigenlijk, uiteindelijk lukt het dan toch niks. Nu is het een vrije trap vanaf de rechterkant. Ook Conboy staat daar weer achter om hem te gaan nemen. Het zijn wel de standaard situaties waar Goethe Eagles het tot nu toe moeilijk mee heeft. Als de vrije trap tenminste goed is. Dat is deze bepaald niet van Conboy. Gaat hoog voorbij aan de goal. En aan alles en iedereen ook voorbij. En termate heeft inmiddels al niet meer zo gek veel haast. Om uh, zijn doeltrap te nemen. Want Go Eagles een puntje in een uitwedstrijd. Zelfs al is het tegen NEC. Een heel slecht NEC. Daar zijn ze op dit moment al wel redelijk tevreden mee. En voor NEC telde de zes puntenwedstrijd uh, opmerking eerder. Natuurlijk drie dubbelen over dwars. Want uh, die moeten deze wedstrijd en de komende wedstrijd midweeks programma tegen NAC eigenlijk hadden ze die allebei moeten winnen om uit de problemen te komen. Een beetje in de onderste regionen. De bal recht omhoog geschoten door invaller Rijsdijk. Komt ongeveer de hoogte van de middencirkel uit. Daar is Van Eijden degene die hem dan vervolgens weer recht omhoog kopt. Rex is degene die probeert door te koppen richting Higden. Die verliest het uh, vervolgens het duel. Leiva Cabessi met een omhaal richting de middenlijn. Daar wordt het duel uiteindelijk gewonnen door Conboy. En moet uh, Goet Eagles even achteruit opletten. Friends is degene die uh, de bal over de zijlijn kopt... En en dan geblesseerd dreigt te raken, maar toch weer opstaat. Wat krampverschijnsleven. want hij trekt even aan zijn tenen als hij op de grond zit. Hemlijn weet dan niet, die wil graag die ingooi snel nemen. Heeft geen idee naar wie, want niemand wil die bal hebben. Laiwak Abessi wil hem hebben, die wil namelijk gaan ingooien. En voor, op de achterlijn zo'n beetje, moet de bal gaan voorzetten. Maar op wie? Kan hem neerleggen? Randje 16. Van Eijden dan misschien toch, hij probeert de bal te drukken. Dat doet hij onvoldoende, richting is ook niet goed in de extra tijd van deze wedstrijd. Kortom, de bal gaat achter en termate na die eh, dramatische openingsfase voor hem... waar hij de ene bal naar de andere op zich afkreeg en uiteindelijk moest capituleren op een keiharde kopbal van Higden. Hij eh, eh, voorlopig daarna heeft hij het eigenlijk niet of nauwelijks nog eh, lastig gehad. Een paar ballen voorlangs zien gaan, maar ook ruim voorlangs of ruim over... En daar heeft hij niet echt serieus op hoeven ingrijpen. Want NEC was vandaag heel erg ver onder de maat na een aardige paar weken eh, sinds de winterstop. Vandaag dus eigenlijk weer door de ondergrens gezakt tegen Goethe Eagles. Nog een vrije trap halverwege de helft van NEC. En ze proberen nog wat metertjes te smokkelen. Kampaars vindt het goed geloof ik. Nee, toch niet. Moet toch een paar meter naar achter. Conboy kon het tenslotte proberen. En nu laat hij de vrije trap over aan Jonssen. Gaat die bal kort naar... Uh... En dan is het afgelopen ja. Dat hoort er ook allemaal keurig netjes bij de vrije trap. Nog even laten nemen terwijl het absoluut niet meer nodig is. Het was bar en boos vandaag. In de Goffert. En het werd uiteindelijk 1-1 bij NEC. Go het Eagles. Henk Kok Twente-Kambuur. Nou, Twente gaat deze wedstrijd winnen met uh, 3-1. Ja, dat is ook zo van de uh, Fluit. fluiten. Uh, met uh, voor het einde van de wedstrijd. Uh, Twente heeft in de tweede helft de zaken gewoon uh, rechtgezet. Heeft met uh, 3-1 gewonnen. Had ook 4-5-1 kunnen worden. Misschien nogal meer. Tadis koopt zojuist nog tegen de bovenkant van de lat aan. En ik denk dat uh, Alfred en Scheuder een belangrijke ingreep heeft gedaan. Uh, Tadis ging in de tweede helft meer vanaf de linkerkant spelen. Moktar uh, ging eruit. En op het middenveld kwam uh, Egan erbij. Egan maakte het belangrijke tweede doelpunt. Waar uh, Twente op voorsprong. Kwam. En de Bengtsson maakte er uiteindelijk 3-1 van. Twente is nog steeds kampioenskandidaat. Het is twee punten ingelopen op Ajax. De eerste helft was niet leuk om naar te kijken. Maar in die tweede helft heeft Twente is veel energieker gaan spelen. Dat was wel het allerbelangrijkste. Ze realiseerden zich dat ze gewoon moesten winnen van Cambuur. En toen ging het spel ook vele, vele malen beter lopen. Er kwamen er goede combinaties op de grasmat. Ging het tempo omhoog en leverde daar ook vele kansen op. 3-1 voor de FC Twente tegen Cambuur. Een 1-1 dus in Nijmegen tussen NEC en Goed Eagles. 1-1 werd het eerder vanmiddag ook al tussen Utrecht en Ajax... Er zijn belangrijke wijzigingen bovenin en onderin de ranglijst. Ajax is nog wel koploper, heeft 44 punten. Vitesse heeft er 42. Maar Twente schuift op in punten, want het heeft nu 40 uit 20 gespeeld. Een wedstrijd dus nog goed. Dat was die afgelaste wedstrijd van laatst. En als Twente die inhaalwedstrijd wint, staat het nog maar één punt achter Ajax. Onderin heeft NEC, vindt het zelf misschien niet zoveel aan dat punt... maar het staat voorlopig wel even los van de laatste plaats. Het is nu 16e. 20 punten, ADO heeft ook 20 punten en RKC dat zometeen nog speelt staat voor nu, even laatste MUZIEK Grote doorbraak van Van Velsen, baby get higher. We zijn nu nog een uitslag verschuldigd uit de eerste divisie. Volendam-Almere 3-1. FC Utrecht speelde vandaag keurig gelijk tegen 1-1. En dat is een goed resultaat. Trainer Jan Wouters was trots op zijn ploeg. Ja, zeker. We hebben een vrij hectische week achter de rug. Op het allerlaatste moment nog, nog spelers erbij wel overwogen wat we nodig hadden. Ja, die, die moeten vanuit het niets uh, spelen en dan nog ook tegen een landskampioen tegen Ajax. Altijd een beladen wedstrijd uh, hier in Utrecht en als ik dan zie uiteindelijk hoe de wedstrijd uh, puur op mentale kracht over de, over de meet slepen, dan uh, ben ik wel trots op de ploeg, ja. En je houdt het achterin dicht, terwijl je begint met een debutant als linksachter Van de Winden. en Del Pierre die nou nauwelijks gespeeld heeft denk ik het afgelopen half jaar. Ja, mede daardoor ook uh, de complimenten op krachten. Uh, Mathieu was, Delpierre was, uh, was naar een uur op. Maar dat hebben we van tevoren uh, wisten we dat. Hij uh, uh, heeft een tijd niet gespeeld. Aan, die zou aangeven als het, als het niet meer ging. Ja. En, en uh, uh, Jordi uh, uit de belofte uh, kreeg plotseling te horen omdat uh, Dorda niet doorging uh, dat hij moest spelen. Aan de linkerkant zijn de opties uh, door de blessures uh, vrij dun. Uh, dus, uh, en Jordi heeft het prima gedaan. Uh, naar voren toe verdedigend. Dus wat dat betreft uh, ja prima dag. Ja, dat is een haast dat hier wel past, geloof ik, hè? Ja. ja dus, inderdaad. Uh, hij heeft heel veel drang naar voren. Uh, geeft nooit op. Uh, en iedereen maakt wel eens een klein foutje, maar... Hij heeft het uh, echt prima gedaan. Je hebt weer keuzes. Uh, want Doorda en Koeverman sluiten nog aan hè, bij je selectie... die nu wat groter is geworden. Uh, Timothy de Rijks zit er niet meer bij. Heb jij door hem definitief een streep gezet eigenlijk? Ja. Ja. Um, we vonden dat we daar versterking nodig hadden. Uh, Markiet, die vandaag in het uh, centrum speelt... die het uh, prima heeft gedaan. Uh, Bielica zit daarachter. wat um, dat betreft uh, hebben we andere opties. Dat is wel lastig, want hij is er nog wel. Ja, het is inderdaad een, voor, voor Timothy en voor ons ook een, een, een moeilijke situatie. Maar ja, je moet nou eenmaal keuzes maken en, en die maken we dan. Dat zei Jan Wouters naar de 1-1 van Utrecht tegen Ajax. U hoorde eerder in deze uitzending dat een groot deel van de Nederlandse Olympische ploeg vertrokken is... vanochtend vanaf Schiphol richting Sochi. De chef de mission Maurits Hendricks is al een week in Rusland. En zijn eerste indrukken zijn uitstekend. Dat ze hier prachtige stadions uh, hadden gebouwd, dat wisten we. Die hadden we ook al gezien dat ze zo flexibel, zo open en zo vriendelijk waren... Dat, dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Dus is het sportersvriendelijk? Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar waar we nu staan... We hebben hier links zien we de schaatsbaan en de shorttrackbaan. En een beetje achter mij ligt het Olympisch Dorp. Daar zit hemelsbreed 400, 500 meter tussen. Ik heb het al een keer of 5-6 gefietst. Je... Je moet eventjes je, je accreditatie laten zien. Vervolgens mag je gewoon door. Dus ja, Bart Veldkamp zei gisteren tegen mij, dit hebben we nog nooit meegemaakt bij de winterspelen. En dat denk ik ook. Dat is echt, uh, voor de sporters is het prachtig. Nou. Maar ik kan me voorstellen, in Londen zijn we ook van compact, fantastisch, uh, mooi. Hoe zou u dit dan inschalen? Nou, compact is het zeker. Het is natuurlijk nog een stuk compacter dan Londen. Um, maar het is ook makkelijker. Waar ze voor gekozen hebben hier is dat ze hebben één harde veiligheidscordon hebben ze gebouwd. Dat ligt buiten het Olympisch Park, buiten het Olympisch Dorp en ook de, de hotels die erachter staan. Die zitten daar allemaal binnen. Dus als jij je daar binnen beweegt, ja, dan merk je niets van veiligheid. Dat is natuurlijk voor een sporter is dat heel erg prettig. Dan gaat het gewoon om uh, waar staat mijn bed en uh, waar is de ijsbaan. Dus de sporters uh, voelen zich hier veilig? Dat weet ik zeker. Je kan niet anders. Je ziet hier eigenlijk bijna geen beveiliging. We hadden in Londen nog mensen met, met grote mitrailleurs en kogelvrije vesten in het dorp rondlopen. Nou, ik heb hier nog niemand met een wapen gezien. Punt is wel, als je er buiten gaat, hè, dan praat je over iets heel anders. Daar is dus inderdaad heel veel gesproken over veiligheid. Dus u neemt die twijfels ook nu gewoon weg daarover, over uh, mogelijke gevaren. Die gevaren die zijn genoeg besproken. Daar is veel aandacht aan besteed en dat is natuurlijk allemaal zeer serieus. Waar we het hier over hebben is het leven binnen de, de veiligheidsbubbel van de Olympische Spelen. Nou, die is er altijd bij de Spelen. Die is hier heel goed en heel slim in elkaar gezet. En dat geeft een, een, een hele veilige beleving. Dat neemt niet weg dat de dreiging buiten de poort en op andere plekken in Rusland natuurlijk even serieus is als voorheen. En er is de afgelopen maanden en nog steeds voortdurend gesproken over delegaties, regeringsdelegaties die wel of niet komen, mensenrechten, de boze bewoners in Sochi, ecologische omstandigheden, mensenrechten, anti-homo, et cetera, et cetera. Ja, punt. Bent u blij dat het nu eindelijk over de sport gaat? Nou, nah, dat ben ik zeker. Uh, wat mij betreft, ik ben al een paar maanden klaar. Uh, het mag voor mij echt beginnen. Ik weet zeker dat een heleboel sporters datzelfde gevoel hebben van jongens, laten we maar gewoon gaan schaatsen. Uh, gaan snowboarden en gaan short trekken en bobben. Uh, dat, dat is waar het, nu, uh, waar het nu echt om gaat. Verder, alles onder controle? Of zijn er nog strubbelingen? <laughs> alles is bij de spelen heel veel. Weet je, het zijn de Spelen. Er is, elke dag is er wat. En uh, het is een beetje onze job om het, uh, om het niet groter te maken dan het is. Uh, maar wel ervoor te zorgen dat het, uh, dat het voor onze sporters allemaal straks klopt. Chef de mission Maurits Hendricks heeft er zin in. Dat is een goed teken. In gesprek met Vlado Valjanowski. Dit is Radio 1. Het is even na half vijf. Het nieuws met Mark Visser. In Afghanistan is de zwaar beveiligde campagne voor de presidentsverkiezingen begonnen. De campagne dreigt gewelddadig te worden, want de Taliban dreigen met aanslagen.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 En voor het weer is hier Peter kuipers Murken. Na een zonnige start van de dag vandaag is het in het westen en het midden van het land nu bewolkt. Vanavond en vannacht dan neemt die bewolking wel weer af en dan klaart het overal op. Ook gaat de wind wat verder liggen en daardoor kan het flink afkoelen. In de oostelijke helft van het land 1 of 2 graden vorst. In het westen blijft het kwik wel 1 of 2 graden boven nul. Morgen dan hebben we weer veel zon, maar in de loop van de dag raakt het in het oosten wat bewolkt. Het wordt dan 7 tot 8 graden en de oostenwind is matig. Ook dinsdag is het nog droog en vrij zonnig. Vanaf woensdag krijgen we meer bewolking. Neemt de wind ook wat toe en valt er af en toe wat regen. Het blijft daarbij overigens wel zacht, met de temperaturen overdag van 7 tot 10 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. De laatste wedstrijd van vanmiddag is RKC-PSV. En Andy Houtkamp kijkt naar. Twee minuten bezig, 0-0 de stand. En uh, ja, nog weinig van te zeggen natuurlijk. PSV heeft balbezit nu, maar raakt de bal kwijt via Maher. Wanneer komt die jongens een beetje op stoom bij PSV is de grote vraag. Maar dan uh, raakt Kastelen spelend in de basis bij Erwin Koemans, uh, RKC. Raakt de bal ook kwijt en is uh, Memphis de Paar weg aan de linkerkant van het veld. Heeft uh, Lamei tegenover zich, trekt naar binnen. Punt strafschopgebied aan die linkerkant en legt hem dan uh, breed. En daar komt Maher. Maher schiet, het is een schotje. En dan mag je zo vrij schieten, want... Echter staat niemand bij hem in de buurt. En dan lever je zo'n matig schot af richting het doel van keeper Jan Seda. Die weer in, uh, tussen de palen staat bij uh, RKC Waalwijk. En uh, dat had beter gemoeten na 2,5 minuut spelen. Maar goed, de wedstrijd is nog jong. Ik zei het al, geen Ruiz. Daar in zijn plaats speelt Luciano Narsing. In de basis bij PSV. Ruiz bovenbeen blessure. Gisteren leek alles nog goed. Maar er kan veel gebeuren in 24 uur. Dat blijkt. Een overtredingje gezien van Arias. Op een speler van RKC Waalwijk. En hier dromen ze maar van één ding: een wedstrijd zoals vorig jaar. De openingswedstrijd van het seizoen. Van het vorige seizoen. Toen won RKC met 3-2. En hier komt de eerste mogelijkheid. Als er een klein duwtje is van op Joachim. En uh, daar wordt niet door zat de Nijhuis voor gefloten. 3-2 was het vorig jaar. De openingswedstrijd RKC-PSV. Het grote PSV dat kampioen moest gaan worden. Verloor van het kleine RKC uit uh, Waalwijk. Nu is het nog altijd 0-0. We hebben gespeeld. 3 minuten en 20 seconden bij RKC tegen PSV.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 thuis zullen naar Crystal, haar nieuwe single, Home. Lars van der Haar aasde op een medaille op het WK-veldrijden... in eigen land in Hogerheide. Hij won hem niet. De Tsjech-Stibar werd daar wereldkampioen. De Belgen Nijs en Pauwels eindigden als tweede en derde. En van der Haar greep dus naast de prijzen. Hij werd zesde. Jeroen Stomporst ving hem op. Lars, zesde. Wat heb jij zwaar gehad? Ja, teleurgesteld, uh, veel pech gehad... Een paar keer gevallen en op een gegeven moment viel ik één keer met Kevin over me heen en uh, toen schakelde er helemaal niks meer. Dus ja, toen uh, was het heel lastig om nog weer bij de, bij de post te komen natuurlijk. Dat was uh, in de strijd om de derde plaats? Ja, ja, dat was jammer dat dat, dat, dat met hem gebeurde, want uh, het heeft me heel veel krachten gekost om bij de post te komen. Ja, als er niks schakelt dan wordt het heel moeilijk. En dat ging eigenlijk al heel stelfout hè? Je, je viel... Je kwam over die Tsjech heen en je moest meteen in de achtervolging. Ja, dat was echt vervelend. Die kerel die komt er weer overheen. En uh, net als vorig jaar rijdt hij weer in Hoogheide onderuit. En daarna nog een stuikpartij bij de materiaalpost. Ja, dat was gewoon te veel. Ja, ze uh, stonden daar in een plas water. Het was al heel vervelend. En uh, ik kreeg die fiets gewoon verkeerd aangegeven. En ik struikel over mijn pedaal heen. Al het al plaatsje, zesde plaats. Je, je, je liet je wel zien van voren, maar toch teleurgesteld. Ja, ik heb mijn best gedaan en helaas uh, waren er een aantal beter. Je speelt tegen de nummer 7, RKC PSV. 0-0, 8 minuten gespeeld. En uh, als ik speler van RKC was, dan wist ik het wel. Dan deed ik echt mijn stinkende best. Want wat staat er voor de speler uh, uh, van de wedstrijd? De Man of the Match van RKC op het programma. Die kreeg een dinerbon van het uh, Chinees-Japanse restaurant hier in het dorp. Nou, dan uh, ga je wel uh, tekeer. Dat uh, neem ik aan. Overigens, de eerste mogelijkheid voor RKC Waalwijk was uh, voor Schet. Hij schoot de bal net naast het doel van Jeroen Zoet. En zo staat het dus 0-0. Uh, Ook nog een schotje gezien van de paai van afstand. Thank you. Maar ook dat leverde niets op. Nu het rondspelen van de bal achterin. Bruma heeft de bal gekregen van Rikiek. Het is een klein veld, om het zo maar te zeggen. Men staat nogal op elkaar. Het staat stil. Dus is het lastig om een opening te vinden. Via Arias aan de rechterkant. De rechtsback speelt de bal naar Park. Park naar Bruma. Bruma nu in de middencirkel. Kijkt om zich heen. Die loopt er vrij? Alleen Rikiek, zijn mede centrale verdediger, die krijgt de bal dan ook aan de linker. En zijn paas naar voren is heel slecht. Gaat in één keer over de zijlijn. Nee, het is nog niet best. En zij, een aantal mensen van PSV vooraf aan deze wedstrijd. Wij kunnen de grote winnaar van het weekend worden als we winnen. Nou, dan komen ze op plaats van 15 punten achter Ajax op 12 punten. Ik denk niet dat dat echt winnen is. Maar goed, het zou leuk zijn voor PSV om een klein succesje te halen. Want dat hebben ze wel hard nodig. Ondanks de 1-0 overwinning vorige week tegen AZ. Die ook heel moeizaam was. Vooralsnog gaat het de eerste 10 minuten ook moeizaam voor PSV. Staat 0-0 hier in Waalwijk tegen RKC. FC Utrecht-Ajax werd 1-1 vanmiddag. Ajax oogde onrustig, onrustiger dan de laatste week. En Deli Blind gaat op zoek naar de oorzaak. Ja, dat weet ik niet. Dat sluipte misschien in bij bepaalde momenten, bij bepaalde spelers. En, uh, ja, we gingen nu iets te snel via... De, we zochten de opbouw, maar van daaruit bleven we eigenlijk niet doorvoetballen. En zochten we niet de ruimtes die we normaal wel vinden. En uh, ja, kozen voor de lange bal. Misschien omdat het team erin kwam dat, dat het wel wat meer krachten uh, hadden voorin, maar... Ja, dat, dat is niet ons spel en daar moeten we gewoon uh, weer mee verder. en ja, Wat ik zeg, uh, we zijn altijd geduldig, dus uh, ja, we zijn ook niet in paniek. We zijn ook altijd heel geduldig met jou, wij wachten altijd op jouw doelpunten. Nou, daar was die vandaag eens. Is dit de mooiste uit je carrière? Ja, ik heb nog niet zoveel gemaakt. Waarom? Uh, uh, het was wel een mooi goal en uh, tegen AZ vorig jaar was ook wel een mooi moment. En natuurlijk, ik heb er maar drie gemaakt, dus de eerste was nog steeds mooi ook. Ja, het is makkelijk kiezen uh, wat dat betreft. Uh, had je van tevoren gezegd dat je op goal ging schieten? Hoorde ik dat nou zoiets? Uh, ja, ik had van tevoren gezegd dat ik sowieso één keer op goal zou schieten vandaag. Dus, uh, en ja, dat was dat ene moment. En daar uh, zat er gelijk in. Ik zou zeggen, meer doen. Ja, misschien wel, ja. Er was nog een gek moment. Volgens mij kreeg Van Rijn een, overtreding, of een gele kaart voor een overtreding die jij maakte. Of hebben we dat nou allemaal verkeerd gezien? Uh, ik weet niet wat Ricardo achter mij deed. Dus ik heb niet gezien wat hij, wat, wat hij deed. Dus... Misschien deed hij, ik, ik weet niet wat hij voor actie maakte, of hij daar een gele kaart wel of niet voor zou krijgen. Maar ik raakte de speler wel waar ik mee liep, ja. En dat was niet met opzet, maar uh, ja, hij gaf me aan Ricardo. Dan gaan we even naar de, naar de stand, want jullie hadden, uh, ja dat is zo'n zo cliché, maar jullie hadden zulke goede zaken kunnen doen. Hè? Weglopen van Vitesse, dat was eigenlijk de opdracht. Nou ja, onze opdracht is gewoon om elke wedstrijd drie punten te pakken. En natuurlijk was dit wel een mooi moment om, uh, om ietsje uit te lopen. Maar... Ja, er zijn nog zoveel wedstrijden. En uh, ja, wat ik zeg, wij, als wij gewoon ons niveau blijven halen, dan ja, gaan er nog veel punten komen. komt een drukke week aan weer. We gaan weer Europees. Dubbel programma. Ja, lekker. Ja, is dat het uh, genieten? Ja, ik hou van uh, meerdere wedstrijden in de week. Dus uh, weinig rust en uh, ja, weinig om, uh, om verder over te na te denken na een wedstrijd. Dus uh, nee, ik leef, leef graag snel naar wedstrijden toe.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 Raiders, we've got to move these colors. Way you Get your money. money for nothing. Get your checks free. We got some pieces on my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 De Dire met money for nothing. Over Utrecht Ajax eindigend in 1-1 heeft u al gehoord: Frank de Boer, Jan Wouders en Deli Blind. Het doelpunt van de FC Utrecht werd gemaakt door Steve de Ridder. Na wat duw- en trekwerk met Ajax-verdediger Joel Veldman schoot de spits binnen. De Ridder over zijn doelpunt. Ik wil gewoon eerst bij die bal zijn en uh, kan me niet goed meer herinneren wat er gebeurde. Ik zou hem moeten zien om het, uh, om het goed te kunnen beoordelen. Maar uh, ja, het gebeuren fouten aan beide kanten en uh, de bal zit erin. En uh, klaar. Even daarvoor uh, had je eigenlijk ook een duel met Veldman. Ook toen pakte hij hem vast en toen uh, werd jij teruggefloten. Even daarna ben jij gewoon de slimste van de twee, denk ik. Ja, goed. Dat uh, ja. of... was een handje, zeg maar. Ja, ja, maar goed, op het veld maken beide, beide ploegen fout. En, uh, Ajax heeft enorm veel kwaliteit, dus moet je daar andere dingen tegenover zetten. En uh, dat hebben we vandaag gedaan. Ja, de slimmigheid van jou heeft gewonnen in dat duel, zeg maar. Ja, de slimmigheid van de ploeg. Ik denk dat ze het vandaag gewoon uh, fantastisch hebben gedaan. omdat eigenlijk het gewoon heel moeilijk had met ons. Wat dus had jij voel in de tweede helft? Want uiteindelijk had ik toch ook wel als het gevoel... je kwam wel wat met de rug tegen de muur te staan. Nou goed, uh, in het begin, we beginnen goed, we zetten goed druk. Die grote kans van mij op de lat, als die er gewoon, uh, als die gewoon twee, twee centimeter lager valt... Uh, dan kan je met twee in heel de wedstrijd uh, achteroverlonen, achteroverlonen. Dus uh, op, op, op dat gebied hebben zij ook nog wel geluk, vind ik. Jij zegt net, we zijn weer teruggekeerd naar het systeem eigenlijk met, met, met twee spits. Hè? Ligt jullie dat beter? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat, dat ik hoofdzakelijk een 4-4-2 spits ben. Je uh, kan het toeval noemen, maar, toevalsvoetbal noemen. Maar ik denk dat er gewoon echt ook een idee achter zit. En uh, vandaag hebben we dat echt prima gedaan. Want de laatste wedstrijden, zoals ik al zei, heeft Ajax allemaal gewonnen. En uh, we hebben vandaag uh, niet alleen strijd tegenover gezet, maar ook gewoon echt goed voetbal. Ja, en een puntje. Ja, dit is gewoon een puur resultaat. Hè? Een eerste stapje richting de weg omhoog die nu wel moet volgen. Zeker nu de trainer weer wat keuzes heeft. Nee, inderdaad. Veel jongens komen terug van hun uh, van blessures. En uh, we hebben ook een paar goede nieuwe aanwinsten. Dus uh, ja, het kan alleen maar beter aan vanaf nu lijkt me. Het leven kan weer mooi worden in Utrecht. We kunnen weer lachen. RKC, PSV. Ik, ik keek net naar de televisie... en ik zag het kraagje van Maher kantona omhoog staan. die heb jij je verrekijker bij je? Uh, nee, maar uh, daar mag hij uh, nog niet in de schaduw staan... bij uh, een van de grootste Franse voetballers, uh, Sidana. Uh, want uh, als je hem ook ziet voetballen, het is... Uh, nee, het is niet veel. En, uh, ook ik zie ik geen verschil tussen PSV en RKC, hoor. Uh, RKC af en toe heel dreigend eruit. Zojuist ook weer met Kastelen die nu geplaceerd op het randje van het strafschopgebied ligt... omdat hij tegen zijn tegenstander opliep. En dat was Willems, die die eerst uh, vlak daarvoor nog even dolde. Uh, hij ligt daar nog steeds, maar ik denk meer dat dat van teleurstelling is. Want het kan nooit een zware de zijn. Maar er is weinig verschil tussen RKC en PSV. 0-0 de stand. PSV gevaarlijk via een paar schoten van de paai. Eentje uit de vrije trap was een goed schot. En een eentje wel op aangeven van Maher, waar Seda de bal ook weer weg wist te boksen. Maar voor de rest is er echt heel weinig verschil tussen beide ploegen. En toch is het nummer 18 en laatste met 19 punten tegen de nummer 7 en 29 punten in een derby. Niet ver van elkaar liggend Waalwijk en Eindhoven. Nou, Hij staat weer kastelijk, al naar de zijde want dat moet altijd voordat je weer het veld in mag komen. Uh, het is nog niet verheffend, het is niet goed. 19 minuten gespeeld, 0-0. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweat.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 Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my Hele goede nummertjes kunnen gewoon twee minuten duren. Nina Simone, 1 got no, I got life. FC Twente deed vanmiddag zeer goede zaken in de thuiswedstrijd tegen Cambuur. Het stond eerst met 1-0 achter, maar won uiteindelijk met 3-1. Door de doelpunten van Castanjos, Egaan en Bengtson. Leeuwin scoorde uit een strafschop voor Cambuur. Twente-coach Michel Jansen had een gelukkige hand van wisselen in de tweede helft. Nou ja, ze vielen niet ongelukkig uit. Dus uh, uiteindelijk waren, uh, waren het wel bepalende wissels. En ja, dan wordt al vrij snel gezegd dat het dan ook gouden wissels zijn. Nou, met name Egan natuurlijk, die stond nog geen minuut in het veld en zijn eerste balcontact is meteen een goal. Ja, nou, je weet dat hij die, dat die in kleine ruimtes dicht bij de goal altijd heel gevaarlijk is. En ja, als het dan gelijk binnen een minuut gebeurt, is, is extra lekker. Dat was een belangrijke fase in de wedstrijd, want jullie begonnen ontzettend moeilijk. Uh, hoe kwam dat? Ja, je hebt ook altijd te maken met een tegenstander. En je hebt voor de tijd ook al aangegeven van... Dwight uh, ja, laat zijn ploeg altijd goed verzorgd... maar ook zeer georganiseerd spelen. Ze zetten vrij hoge druk, waardoor we niet echt lekker aan het opbouwen kwamen. Soms ook niet durfden. We zeiden al, sommige jongens zaten een beetje vast. Misschien dat het ook nog een klein beetje te maken had... dat je, voordat je het veld opgaat, dat de uitslag van Ajax bekend was of zo. Dat dat er wat mee te maken heeft. En ja, dan zie je uiteindelijk dat, dat het moeizaam gaat. En dan kom je ook nog met 1-0 achter. Ja, dan, dan komt er wat extra druk bij kijken. Vind je dat je ploeg daar goed mee is omgegaan? Nou, die is zelfs zeker niet. Dus uh, na rust wel. Toen zag je ook dat de schroom eraf ging en uh, dat het eigenlijk direct na rust al wat beter werd. En uh, ja, met de toegepaste wissels uh, kwam er nog iets extra's. En dat is ook, uh, ja, denk ik, de kwaliteit van deze groep. Dat we, dat we breed zijn, dat we kwaliteit ook op de bank hebben en dat we op die manier ook in kunnen grijpen. Ja, het is de eerste van een serie van vijf wedstrijden die kort op elkaar zitten. Ik neem aan dat je met het resultaat tevreden bent, maar ook met de manier waarop de ploeg zich heeft hersteld tijdens de wedstrijd. Ja, zeer zeker. Dus uiteindelijk zeiden we ook van, uh, na de wedstrijd van je, je vecht je echt terug in de wedstrijd. En uh, ja, dat is wat we graag zien. Absoluut. Twente nu de grote winnaar van dit weekend. Ja, als je, als je kijkt naar alle, alle ploegen rondom ons, dan, uh, dan wordt er aardig gemorst. En uh, ja, wat ik iedere keer eigenlijk al aangeef van uh, ja, december, januari, februari, dan uh, moet je zorgen dat je niet te veel morst. Dan kan, uh, kan het er heel leuk uit gaan zien. Dwight Lodewegers zijn net van Twente is in mijn ogen. Gezien de manier waarop ze spelen en een resultaat halen. Echt een titelkandidaat. Zie je dat zelf ook zo? Nou ja, hoe dichter je erbij komt en, en, en, en ja, als, je, als je op deze manier je wedstrijden uh, blijft winnen en, en op die manier blijft spelen, dan, uh, ja, dan ontkom je er uiteindelijk niet aan. Alleen ja, we hebben dit weekend ook met, uh, met, met plezier bijvoorbeeld gekeken naar de uitslag van uh, AZ tegen, uh, tegen Groningen, maar daarvoor ook dat Heerenveen verliest. Maar dat is nog steeds onze doelstelling, dus dat we uiteindelijk gewoon bij de eerste vier zitten. Ja, en dat is eigenlijk de ranglijstdruk die je hebt, dus die hebben we onszelf ook opgelegd. En op het moment dat, uh, ja, dat je aan het eind uh, steeds dichterbij blijft... En, en een rol gaat spelen... Ja, dan zullen we het ook zeker op die manier gaan, uh, gaan benaderen. Het voetbal van vanmiddag houdt niet over. En ook Andy Houtkamp kijkt naar een draakje van een wedstrijd. Ja, het is niet uh, om uh, hele lange brieven over naar huis te schrijven... was ik ook niet van plan. Uh, hoeft ook niet, want het staat 0-0. En uh, de mogelijkheden zijn op één hand te tellen uh, aan beide kanten uh, in totaal. Want uh, PSV wordt wel ietsje sterker probeert uh, wel in deze doelpuntloze wedstrijd tot nu toe probeert wel wat druk te zetten richting het doel van keeper Seda, maar het lukt niet en wat de RKC probeert is uh, PSV zo ver mogelijk van dat doel af te houden en als dat niet lukt, dan zie je meteen Erwin Koeman naar de kant komen en uh, zich druk maken want hij voelt natuurlijk uh, de druk omdat uh, uh, RKC laatste staat en moet uh, eigenlijk een beetje gestund gaan worden tegen PSV. Snow heeft de bal, speelt de bal naar buiten maar kan niet onder controle worden gebracht door het Duits en dan is er de overname via Willem. Willems. Willems kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Het is druk in, aan de linkerkant bij PSV. Dus zoekt hij het via Riquik en Bruma. Een beetje in de open ruimte zeg maar. Door de as van het veld. Gaat de bal naar Schaars. Die kreeg net een uitstekende mogelijkheid om vanaf 16 meter te schieten. Bijna vrij. Maar raakte de bal helemaal verkeerd. De bal ging een meter of 15 naast het doel van Seda. En nog altijd die lange aanval van PSV. Weer met schaars. schaars bal breed naar Maher. Maher, bal onder controle. Speelt de bal breed naar Arias de rechtsbeek Gaat kaatsen? Nee, gaat niet kaatsen. Speelt wel in de voeten van Narsing. Ja, eigenlijk voor het eerst dat Narsing nu in balbezit komt in deze wedstrijd. Heel lang in balbezit. Kan hij gaan schieten? Nee, hij legt hem breed. En uh, het is dat Locadia eraan zit. Die schiet nu wel in richting het doel. En dat scheelt een metertje. Uh, Locadia had hem ook kunnen laten gaan voor de paai. Want die stond er beter voor. Maar Locadia ging voor eigen gewin. En schoot hem Net naast het doel van Jan Seda. Ik zei het al, PSV begint wat sterker te worden. Zet RKC onder druk. Maar ook na 25,5 minuut spelen staat het bij RKC PSV nog altijd 0-0. Middenafstandloper Tijmen Cupers mag zich opmaken voor de wereldkampioenschappen indoor Atletiek. Die zijn van 7 tot en met 9 maart in Polen in Sopot. Cupers, die ook de Nederlands kampioen is, dook bij wedstrijden in Dublin onder de limiet op de 800 meter. Hij won die race in 1 minuut 46 seconden en 82 honderdste. En dat is net iets onder de vereiste 1,47 precies. Kupers is al de 11e atleet die zich plaatst voor de WK, de 11e Nederlander. En die Nederlandse ploeg voor dat WK dikte gisteren al stevig aan. Dankzij geslaagde limietpogingen van Gregory Sadok... Jamil Samuel, Media Gavor, Lisanne de Witte en Sifan Hassan. En Igor Sijsling heeft zojuist in Ostrava... de nederlaag van het Nederlands Davis Cup-team... tegen de titelverdediger Tsjechië nog iets wat kunnen verzachten. Hij was in de vijfde wedstrijd, de zogeheten Dead Rubber wedstrijd die er niet meer toe doet. In twee sets te sterk voor Lucas Rosol. Het werd 6-3-6-3 in 49 minuten. Zijsling bracht de eindstand in de ontmoeting daarmee op 3-2. In het voordeel dus van de Tsjechen. Want eerder op de dag won Thomas Berdig simpel in drie sets van Timo de Bakker. Een dead rubber, dat is een, een kapot kapotje. Ja. Toch? ja nou, Zo saai is die wedstrijd. Mm -hmm. Ja. Dus zometeen het vervolg van RKC tegen PSV.